In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Hilversum en Eembrugge, 4 kilometer. Verder is er een tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht op de A4... van Den Haag naar Rotterdam. Bij Knopen Benelux staat daardoor 3 kilometer. Op de A12, Den Haag-Utrecht, tussen Woerden en de Meren, 3 kilometer. Daar ligt loopvlak op de weg, dus een stuk band. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knopen Lunette 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Je hebt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 I'm over there.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 Take a parachute, I am Take a pass.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 Parle, wie is Amerikaan? Waarna ze sotto luna? Con me te wenen in I Om naar benen te komen, diabloview. Om naar boven te klimmen, het valt we naar de bar liepen, is Amerikaan. We gaan naar de bar, lopen. TV. Op kanaal 45.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 They <laughs> Zet van zon, zee, zandvoort en zee. ...without <laughs> you. We'll